We gaan het hebben over de heilige geest in het Nieuwe Testament. De Vorige keer, dat is een maand geleden, vier weken geleden, hebben we het gehad over de heilige geest in het Oude Testament. En uh, het is een moeilijk onderwerp. Is, de Bijbel is heel duidelijk, maar er is zoveel leringen overheen gekomen, dat we soms het soms van God niet goed kunnen zien. En ik probeer het zo duidelijk mogelijk te zeggen. Wat we de vorige keer hebben gezegd is... Yeshua is door Yahweh gezonden. Hij is de grote gezondene. De Shaliach. Hij was gewoon mens, maar vol van de heilige geest. Daar ga ik zo meteen nog even over. Hè? Wat is dat dan, vol van de heilige geest? Daarom kon hij de wil van Yahweh volmaakt uitvoeren. Dus wij zijn discipelen. En wij zijn door Yeshua ook gezonden. De vader heeft Yeshua gezonden en... Jeshua heeft ons gezond, zoals de Vader mij. Soms zend ik ook u, zegt hij tegen de Apostelen, en tegen de Apostelen weer, en Paulus ook: van die zijn ook gezonden? Zijn opdracht is hem in alles na te volgen. Wij moeten Jeshua in alles navolgen. Jeshua hield de Shabbat, wij houden de Shabbat. Yeshua vierde de feesten van de Viticus, de feesten, maar de feesten van de Viticus, want dat zijn heilige feesten, dat is opgedragen om dat te doen, Je Yeshua deed dat, dus wij doen dat ook. Maar ja, Yeshua deed nog veel meer, en dat moeten wij ook doen. En dat kan alleen, als wij vol zijn van de heilige geest. Want dat was Yeshua ook. En uh, de vorige keer heb ik gezegd, als je vol bent van de heilige geest, dan zondig je niet. Want het zat er wel heel duidelijk. Je Sjoewe zonde vindt. En het is ook de bedoeling als wij vol zijn van de Heilige Geest, dat er geen zonde in ons leven zal zijn. En als je vol bent van de Heilige Geest, dan doen wij de werken die Je ook deed. En dan zegt hij: een grotere nog dan deze. Nou, dat is uh, heel bijzonder. Dus wat zegt het uh, Nieuwe Testament over de Heilige Geest? Dat is uh, waar we het over gaan hebben. Maar we het even hebben. Wat is er? dat betekent dat Yeshua vol is van de heilige geest God heeft Yeshua gezalfd met de heilige geest en er zijn een uh, groot aantal teksten over ik heb er niet paar genoemd een van de ik ga deze ontcijferen zoals Paulus dat gedaan heeft, Paulus die noemt in 1 van 12 13 en 14 gaven van de geest je komt dat in de hele Bijbel tegen de gaven van de geest, had Yeshua ook deze gaven van de geest, dus ja in grote mate, in overvloedige mate. Zoals geen mens het ooit heeft gehad. Het is fantastisch als je dat weet. En dat zet ik aan de hand van de gaven die Paulus onderscheidt voor jullie eeuwig bereid. Voor mezelf ook. Gaven van visioenen. Yeshua zag visioenen. Hij ziet Nathanael onder een vijvenbom zitten. Hij krijgt dus een visioen en dan ziet hij ziet die man er zitten of staan. Hij was onder met de vijfbooszager. <laughs> hij ziet en er komt Nathanael aanlopen. maar Philips die hapt Nathanael op. En dan zegt Joshua van dit is de is wiek. Een oprechte man. En dan zegt Nathanael. ik kijk, kijk, kijk, weet je dat nou? Grote gave van kennis heeft iemand. Dan zegt hij van je hebt een oprechte man. Die Yeshua wist dat. Hij had hem gezien onder die vijfboom Hij had kennis van die man gekregen. Van wie had hij dat? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest is een geest van God. De geest van God werkt er ruim in. Gaat van gewoon Ja, als je dat in de Bijbel gaat lezen en je gaat er zo tegenaan kijken, dan zie je hoe vaak deze een visioen krijgt. en zegt, ik doe enkel wat ik de Vader heb zien doen. Hij gaat niet zomaar uit zichzelf wat doen. Heeft de Vader het zien doen. Dus of in een droom, of in een visioen, maar hoe dan ook, ik neem dat heel letterlijk, hij heeft het echt gezien. Als je naar de man van Bethesda gaat, dan denk ik... ...ik denk dat hij dat echt gezien heeft... ...daar zijn man. En die ziet er zo uit... ...en dan moet ik mee binnen. die moet genezen. Ik denk dat Yeshua... Dus ...dat moet moeten ons heel concreet voorstellen... ...dat is geen vaag gebeuren geweest. En dat is het nog niet. gaf een profetie. Yeshua profiteert fantastisch over... ...Jeruzalem. Wat er gaat gebeuren. Zo heel erg in detail. Hij profiteert over... Zijn discipelen. En als vlak voordat hij gekruist gaat worden, dan zegt hij zo: Ja, ik moet een hele moeilijke beker drinken, maar jullie zullen ook drinken. Dus dan zeg je eigenlijk van: Ja, ik heb het heel moeilijk maar moe jullie ook. Heel veel profetieën zijn er in, uh, staan er in de Bijbel. Gaven van geloof, daar moet ik bij zeggen. Ik denk dat je uit jezelf nooit een bergenverzettend geloof kan opbrengen. Dat gaat God in je hart geven. Het is heel grappig in de grondtekst. daar staat op heel veel plekken niet van, maar ik kun je beter vertalen. Nee, er staat niet het geloof in God, maar er staat het geloof van God. Je krijgt geloof van God voor een bovennatuurlijk ding. Je kan worstelen met iets, maar als God je geloof geeft, is de worsteling voorbij. Dan weet je van, nou, er gaan bergen gezet worden. Gaan van kennis. Dat kan over een situatie gaan. En dat kan over mensen gaan. Een gave van wijsheid. Ik moet dan denken aan Farisee, schriftgeleerd, die komen met een vrouw die overspel heeft gepleegd bij En dan gaat de zomer, die gaat in het zand schrijven. Dat refereert aan de tekst uit Jeremia. Dat zijn de mensen die gezondigd hebben, die worden naam in het zand geschreven, in de grond geschreven. En dan komt de winter over, is daar droog, wegstiet. Zo zal het gaan met de zondagen. en. Dus je die schrijft, of die tekst, van, of de namen van die mensen, en die leent zo natuurlijk met de Torah en, en de geschriften. Die wisten gelijk, oh, dat gaat over die tekst. En vandaar dat onmiddellijk de oudste die gaat van weg, en die weet, ja, mijn leven is niet op Wat een wijsheid. Wat een wijsheid. Wat een inzicht. Door de Heilige Geest. ga van onderwijzing. Als je de bergreden leest. wat een onderwijzing, wat een diepte, wat een wijsheid. Niet van onszelf, het is een genadegave, het is een gave van God. Sommige mensen die denken dat God je via je DNA wat wijsheid heeft meegegeven, of wat kennis of hoe dan ook. Dit gaat buiten DNA om, het is iets wat je echt van God krijgt. Los van wie je bent, je persoonlijkheid of hoe dan ook. God geeft het je. Dat wil je althans. Hij heeft het in Shua gegeven, hij heeft het zijn discipelen gegeven, en die wil het ons geven. Gaven van genezing. En wordt het zelf dood opgewekt. De evangelie, en ook staan er, er vol van. Het is onvoorstelbaar, zo vaak als dat genoemd wordt. U kunt bijna geen ziekte bedenken, of hebben we het aangepakt. Gaven van onderscheiding van geesten. Dat is een hele moeilijke. Als er mensen redeneert, wat af. Er... Uit wat voor bron komt zijn redenering? Zijn, is dat van een boze geest? Is dat van de Satan? Is het van God? Of is het uit zijn eigen denken? Waar komt iets vandaan? En je kan wel een boze geest uitdrijven, en dat staat als volgende gaat. dan moet je wel weten waar je aan het doen bent. Als je het niet weet, en als je niet de autoriteit hebt, dan zal het niet lukken. Dwaze leerlingen over, foute leerlingen, of soms helemaal geen, uh, geen leerlingen. Ik kwam uit een geformeerd gezin en mijn vader niet in ten vrijgebed. En een van de gebeden was dan, dan het was zo'n rotter avontuur, wat zou je nou zeggen, maar je hebt bij drie keer uh, aan tafel geweest, dus dan zei hij van, en vervul ons met de Heilige Geest. Nou, wat gebeurde dan? Wat Had hij daar een voorstelling van? Nee, hij bad dat gewoon. Zo, en uh, wees met alle die ons lief zijn, dat bad hij ook. Dat is een oprechte man, maar hij had daar niet een... Hij verwachtte er niks van. Hij hebben later een uitgebreide discussie erover gehad, de broer niet. En dan zei hij: wat u nou verleidt door de heilige geest? Dat zal al zijn, mijn baas was de manager. Dat dus zal waar zijn natuurlijk, en dat zie je achteraf was. En dan zei hij, ja, je hoort echt geen stemmetje uit de hemel. Staat dat dan in de bijbel, dat je dat niet hoort? Nou, hij hoorde geen stem uit de hemel. Alles oh, dus wel. Ja, het uitdrijven van boze geesten. Dat is zo ontzettend nodig. Ik denk als mensen zich met occulte dingen bezighouden, dat gebeurt heel veel. Dat dan overspoeld wordt door demonie. En het eh, demonen, dat is net als een eh, guerrilla strijder. Hij is op zijn plek als je hem niet kunt onderscheiden. Het is een terrorist. Je ziet hem niet. En dat, dat is heel gevaarlijk, want hij is er wel. Wij zijn het lichaam van Christus. Dit is zo'n volheid. Die heb je als mens niet. Het is wel de bedoeling. Het is de bedoeling dat God alles is in allen. En God is alles in Yeshua. En die moet ook alles in ons worden. Maar wij zijn het lichaam van Christus. Dat hele lichaam. En hij is het hoofd. Hij is de baas. Hij is de chef. En hij leidt ons. Met elkaar. En ieder met zijn eigen gaven en mogelijkheden. Zullen wij in alles hem navolgen. Dus met elkaar kun je dat doen. Dat kun je het alleen doen. Dus de ene die weet dit is er aan de hand. Anders zegt dat gaat bidden, een die zorgt voor de financiën, de ander die weet dat iemand iets nodig heeft. Met elkaar zullen wij deze dingen kunnen doen. Nooit kan iemand alleen leider zijn, dat bestaat niet. Met elkaar, met elkaar. Brot voor de Heilige Geest, daar gaan we het over hebben, dit zijn. Twee, je ik lees je gewoon voor en ik zet er altijd wat bij, deze. Ik wil het water tot bekering. en hij die naar mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig in zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met u. Yeshua doopt met de Heilige Geest. En dat doet hij namens Jabe. Dus je komt in de wat allebei tegen. Maar Yeshua doopt met de Heilige Geest. Jabe doopt met zijn geest. En met vuur. Het vuur van de beproeving. gaat het nog even over hebben. En verstom, nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie de hemelen opende zich en je zag de geest God mededalen als een duif en op hem komen. Wat gebeurt er daarna? Dan wordt hij door de woestijn ingeleid en dan gaat het wat er staat met, dan wordt in het vuur te en Dan wordt het vuur van de beproeving op hem gelegd. En doorstaat dat. En dat geldt ook voor ons, dat het zo zijn, dat het vuur van de beproeving nog niet bespaard kan blijft. Dus zullen we zullen zo meteen ook even Petrus naar voren gaan en zien hoe hij de beproeving doorstaat. Lucas, indien gij, hoewel hij slecht zijt, goede gaven weet geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Hij heeft geen toevoegen nodig. Als je bidt om de Heilige Geest, als je bidt om de dingen die je net voorstel, hij zal het geven, hij zal dingen in gaan doen, zoals de vader het voorbestemd heeft voor je. Wanneer gij mijn lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren, en ik zal de Vader bidden, en zij, hij zal hem een andere troost, geven om hem dan de eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, hij blijft bij u, en zal in u zijn. De geest van God is bij je of hij is in u. Dus ik zal meteen gaan kijken hoe dat gaat. En dan, als de geest van God in is, dan zegt de Bijbel, je bent een tempel van de Heilige Geest. En ik denk dat wat er in de Torah staat over de tempel, dat het ook heel erg veel betrekking heeft op ons. Als wij heilig geestvol zijn, moeten wij er ook aan dezelfde dingen voelen Dat is. Heel heel veel prachtige dingen zijn erover te zeggen. Dus ook dat wat er over de tempel staat in de Torah geldt nog steeds. Dus er zit de diepe in. dat komt nog wel een keer. Lucas. En in zijn naam moet onder alle volken de bekering en vergeving van zondag gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigd. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Het is de Heilige Geest. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoofden bekleed zult worden. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoofd bekleed zult worden. Twee keer staat dat je met kracht bekleed moet worden. En als het er twee keer staat, dat betekent dat het echt goed gehoord moet zijn. Dan zul je met kracht bekleed worden. Dat is het moment dat de discipelen die zijn uitgewezen hebben, namens Jezus zijn ze, uitgezonden. En ze hebben oorschezen uitgewezen, ze hebben genezingen gedaan. Ze trokken mensen en toch zegt Jezus, Kracht van God, als dat bedoelt, is niet op jullie. En dat zie je ook bij de volgende tekst. Het gaat over Petrus. En hij zei tegen hem, maar u, wie zijn u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Bariona, want vlees en bloed hebben dat u niet geopenbaard met mijn vader, die in de hemel is. De Heilige Geest had dat geopenbaard aan Petrus. Is Petrus vol van de Heilige Geest? Nee, dat zie je later als het er, uh, erop aankomt, dan verloopt hij. hij de aan. Maar toch kan de heilige zelf erin niet heen werken, hij kan er iedereen heen werken, hij kan stenen laten spreken. Dat is niet het punt. Komt erop neer dat er een moment moet komen dat we een vol van de kracht van de heilige geest. En de zegt de Shula tegen Nicodemus in de wind waait waarheen heen, hij wil. Je kunt dat niet organiseren, dat is iets wat God doet in die man. Nou, de conclusie, ik zet dit hier even uit. De eeuwige geeft de Heilige Geest. En namens hem is Shoeva. Hij is bedoken met de Heilige Geest. De Heilige Geest kan iemand dan eens gebruiken, maar dat betekent niet dat de dus persoon vol is van de Heilige Geest. Als je bidt tot de Vader, dan zal jij ook de Heilige Geest ontvangen. En als je ergens bidt, en dan zegt Petrus, op een gegeven moment in handelingen 2, ontvangt de heilige geest, je houdt fantastische reden voor, Er komen heel veel mensen volkeren, die mensen die zeggen dan, maar dan bedoel wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, keren, laten we dopen. Dus je moet vol worden van, de, je wordt in Jezus gedoopt, je wordt in zijn dood gedoopt, je wordt in zijn leven gedoopt, in zijn opstanding gedoopt, je bent vol van Jezus. En als je dat wil, dan zul je de heilige geest ontvangen. Zo meteen dan gaan we het tekst bekijken en dan zie je hoe dat gebeurt. Echter, als je dan voor aan de aandacht hebben, die hebben keringen. die zeven boden bewaren. Dat is een heel moeilijk ding. Als je niet je Shua gehoord hebt, veel zonden in je leven. En je denkt dan dat je vol bent van de Heilige Geest, en de Heilige Geest Dat kan niet. God is een Heilige God. Een Heilige Hemelse Vader. Hij geeft nog een persoonlijke zaak. En het wordt geleerd in heel veel, misschien in 90% van de christenen, dat de Heilige Geest op de kerk wordt uitgestapt. En als dan in de roms de kerk de kardinalen een paus kiezen, dan zeggen zij dat heeft de Heilige Geest besloten om Huppel de paus te maken. Geloof niet. Ze werkt dat niet. Dat is manipulatie dat de drugs. Het is heel veel net. Het is heel veel fout. Ja, maar we gaan terug naar het woord. Daar staat precies hoe het in elkaar zit. Er moet altijd wat toetsen aan de Torah. Altijd aan het woord van God. Wat je doet, of wat de apostelen doen, en wat zeg ik ook, ...toetst worden aan het oude testament, aan de tenacht. Daar moeten we daarvan getoetst worden. Ook dat trouwens Mozes zegt dat het eenvoudig is. Dat zegt hij. Enkel in de tijd van Jezus had hij een belangrijke stroming en die had er van alles bij bedacht. En die hadden er heel veel. Naar de en de letterwaarden tot in details gaan uitwerken. En dat is heel moeilijk. Dan moet je eten en heb je dan wel je handen gewassen. Want als ik met ongewassen handen, dan wordt ik eet onrein. En als dat dan inslikt, dan word ik onrein. Shema. dit is een persoonlijke zaak. Kuiper kwam daar wel een beetje, dat is de theoloog, heller, op 1900, die kwam daar wel een beetje mee in de knoei. Want wanneer ben je nou vervuld met de Heilige Geest? Hè? Wanneer ben je dus wederom geboren? En dan zei hij, ja, we zullen aannemen, wij veronderstellen dat dat gebeurt. En mijn vader beweerde dan dat als aan van Kuiper, dat gebeurt als je gedood bent. Wanneer ben je gedood? In de Christelijke. ja, als kind. Ik was uh, drie dagen oud. Ik werd gedood. Dus we zitten dus niet in elkaar. Je bent de tempel van de Heilige Geest, dat is zes. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, zal je altijd bij je zijn in de tempel van de Heilige Geest. Als het fout gaat, gaat wel eens fout, Is is zondig, dan is de grote verzoendag. Dat komt er een bekering. Dat is een ander woord, zowel in het Iberese als in het Grieks. Er wordt dan bij de grote stoel een andere vorm van bekering Ga je weer terug naar God. op dat de verzoening weer. Wacht totdat je vervult met de Heilige Geest. Dan heb je kracht om het Evangelie te verkondigen in de Verwandzaafse. Dan heb je ook kracht om de dingen te doen die Jezus deed. Althans, als je profeet bent, die profiteren. Als je geroepen bent om demonen uit te drijven, kun je demonen dus Als je geroepen bent om leiding te geven, je dat Als je geroepen bent om. Maar met elkaar, dus zullen jullie de Shua. ...kunnen volgen en zijn beeld aan de wereld laten zien. Het licht van je uitstraat, Het licht van de vader, net zoals ze net in nummer, 1, nummer 1 stond. Uitstorten van de Heilige Geest. Ik ga dat even heel handelingen door. Dus ik noem het heel kort. op. eerste dag ontvangen 120 mensen... ...als eerste de Heilige Geest. Op de grote toespraak van Petrus... Petrus uh, ...en dan komen 3000 mensen tot de kering ...en dan zegt Petrus... Bekeer je, laat je erop eens de heilige geest vervangen. Sommige mensen die hebben dan daaruit de conclusie getrokken. Als ik dan gedood ben en ik heb het bekeerd, dan ontvang ik automatisch de heilige geest. Is dat zo? Dan gaan we zo meteen even sommige van deze teksten door. en gaan heel precies kijken hoe staat het nou. En dan uit die honderd mensen, om de diaken voor, te zijn, vol van de heilige geest. Stefanus, Filippus, dat zit het dus niet apostel, maar dat is de diaken. Gregorius, Nicanen, Timon, Parmenas, Nicolaus. En heel grappig, dan gaan de mensen naar Philippus gaat naar Samaria, die komen tot bekering. Daar gebeuren al fantastische dingen, daar ga ik even zo meteen verder op in. Dan denk je, Ademias, Paulus die gaat naar Damascus, hij wil daar mensen gaan, uh, gevangen gaan nemen. Volgelingen van Yeshua, en wat gebeurt er dan? Er is daar een man, Ananias. En de Heilige Geest die zegt precies wat er aan de hand is met Paulus. Je moet naar die straat. Daar zit een meneer Paulus en die ja, Paulus ook. Daar zijn we allemaal heel bang voor. En dan zegt hij: nee, Ik ga het zo gebruiken. En dan, dus dat is een enorm visioen dat hij krijgt. Dat is fantastisch. Dat is een man vol van de Heilige Geest. Die zoen, die spreekt door hem heen. Fantastisch. Ik denk dat dus de tijd van Ananias nog niet voorbij is. Dat is nog niet voorbij. Ik denk heel sterk dat God ons ook zo wil gebruiken. Maar dat is niet zelfs te weten, is niet te organiseren. Alineerst kon dat ook niet organiseren. Het kwam over. De Romeinse hoofdman Cornelius en zijn huisgenoten ontvangen spontaan de Heilige Geest. Petrus was er niet heen gegaan om daar de Heilige Geest uit te doen. Het gebeurt spontaan. Hoofdstuk 2. Petrus vol van de Heilige Geest. En de hoofdstuk daarna, wat zie je dan? Petrus drijft demonen uit. Hij is een zieke. Zijn schaduw valt op zieken en ze genezen. Hij is vol van de Heilige Geest. Dat is onvoorstelbaar wat hij. En vervolgens wordt hij voor het zand erin geleid. Een eenvoudige bediende, daar was hij al bang voor. Een paar de dagen, weken daarvoor. En die is weer die, die, die zijn, zijn meester. En hier is hij vol van de Heilige Geest. Daar komt de vuurgroep van de beproeving aan. Wilde die nog steeds zijn meester verloven of was hij sterk? was die heel sterk. Hij wordt daar gedoopt met vuur. Cornelius en ze hebben Paulus, 12 mannen in Efeze. Paulus legt ze de hand op en ze ontvangt ontvangen de Heilige Geest. ga ik ook even wat dieper op in. Je ziet dan eigenlijk heel handig dat het ontvangen en de wetting van de Heilige Geest ontzettend centraal dat staat in de evangelie ook heel centraal. Dat dus is de centraal. En hoe hij geleid wordt door de Heilige Geest. En in handelingen. van apostel is centraal. En hoe daar de Heilige Geest aan het werk is. Dan gaan we even naar uh, Samaria. En Filippus haalt af naar de stad van Samaria en predatuur in Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij de velen die onder een geest hadden, gingen die onder luid geschreven uit. En veel verlanden en kreukelen werden genezen. Er onderstond grote blijdschap in die stad. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Als uh, iemand geneest of een, een demon, iemands leven van totaal anders, een andere persoon, dus, wat een enorme heerlijkheid komt in die stad. De heerlijkheid van God. Dus ik kan me voorstellen dat ze buiten groen liep van blijdschap. Maar toen Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Yeshua, van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, Baten zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen. Maar ze waren alle gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op. En zij ontvingen de Heilige Geest. Dus wat zie je? Die mensen zijn tot geloof gekomen. Maar ze waren nog niet vol van de Heilige Geest. Je ziet, ze waren gedoopt, Maar ze waren nog niet vol van de Heilige Geest. Philippus was een apostel. Maar die gaat niet zelf met iemand mensen de hand op leggen. Roept hij blijkbaar... Peters en Johannes voor, en die hebben blijkbaar en die gaten. Dus hier is een heel belangrijk stuk van een hoofdstuk, wordt er naar gebleken, hoe dat daar is aan werk ging. Dus je kunt heel blij zijn, je kunt gedoopt zijn, volwassen, je kunt geloven, maar dat wil nog niet zeggen dat die Heilige geest over je is gekomen, en dat je een hier heeft. Dat staat hier. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke boodschap voor mensen, want mensen willen ook graag. En dat snap ik ook wel. Wat staat hier anders? Even even. gaan we even naar Efeze. En Paulus schrijft een brief aan de aan Efeziërs. De In hem bent ook u, dat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zwakheid gehoord hebt. In hem bent u ook, u tot geloof kan, verzekerd met de heilige geest van de belofte. Hieruit leiden sommige mensen af van... ...als je nou maar gelooft... ...dan ben je verzekerd met de heiliging... ...heb je dus de heilige geest ontvangen. Dan gaan we even terug naar handelingen... ...en hoe staat het er dan? En het gebeurde. Terwijl Apollos in Korinthe was... ...dat Paulus, de hogere gelezen delen van het land... ...doorgetrokken was... ...in een feest kwam. Hij trof daar enige discipelen aan... ...en zei tegen hen... ...heb je de heilige geest ontvangen? Toen u tot geloof kwam... ...en ze zeiden tegen hem... Die hebben hier iets gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doof Johannes. En Paulus zei: Johannes doopt wel een doop van de kering. En hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam: Dat is Jezus Christus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus zijn handen opgelegd had. ...kwam de Heilige Geest op hen... ...en zij spraken in vreemde talen en profeteerden En het waren bij elkaar ongeveer twaalf man. Dus Jezus weer de onderscheid... die waren tot geloof gekomen. Ze wisten niet dat er een, een dood in de Messias was. Dat het dood... ...en dan wordt er een pakkenhandeling... wordt paus legt ze de handen op... ...en dan worden zij vervuld met de Heilige Geest... ...en dan spreken zij... ...en die betonnen gaan profiteren. In sommige gemeenten daar... Wordt er, nadat mensen die volwassen ze worden de handen opgelegd en zij ze zeggen dan: Van nu ben je gedoopt in de Heilige Geest. Sommige mensen hebben misschien zonde in het leven, sommige mensen ervaren helemaal niks, er gebeurt niet iets van kracht. De Vader bepaalt wanneer het zover is. Hij is gedoopt in de Heilige Geest en het is niet een van de voorganger omdat hij zijn handen opgelegd heeft, op een persoon is het zo. Het initiatief. De lijden is altijd naam namens de vader. De heilige geest is in de liefde. Ja, je kunt het niet maken. Het ontvangen van de heilige geest is het werk van God, niet van mensen. Je kunt het niet organiseren. Als je de graaf van de heilige geest wilt ontvangen, moet je je bekeren. Je laat de doop in de naam van Yeshua, Tot vergeving van zonden. Een bit ends van de heilige geest. En niet als een, een bijzinnertje tijdens het middaggebed, zal ik maar zeggen. Een tafel. Het moet iets van je hart zijn. Je moet echt Yeshua volledig willen volgen. In de handeling zie je twee manieren waarop de mensen de Heilige Geest ontvangen. God geeft de Heilige Geest spontaan. De Pinkster was heel spontaan en, uh, en Cornelius was heel spontaan. Een apostel bid onder hand opleggen voor het ontvangen van de Heilige Geest. Anias in Samaria, Peter en Johannes, in Paulus. Dan heb ik Anias ook even bij de apostelen gerekend. Nou, hij was een, iemand wel vol van de geest. Voor meer wordt hij natuurlijk niet bij de post. Na de dood in de heilige geest gaan de gaven geen werken. Zoals het profiteren, het spreken in vreemde talen. Dat staat, ik dacht drie of vier, keer staat het erbij. De wet van God wordt in het gat geschreven. Je wordt een nieuwe schepping en er komt kracht van God in. Er zijn heel veel, dat onvoorstelbaar veel fouten het, het, het is verschrikkelijk. En er zijn zoveel fouten leren dat mensen ook bang van worden. Niet zoveel foute uitingen. Deze zeggen, nou, in vrede hebben we ons nooit meer bemoeien. Ik heb dat ook gezegd over een van deze dingen. Het zijn twee uitersten. Het is niet zo dat je door de dood in water de Heilige Geest hebt gevangen. Het is ook niet zo dat je automatisch, als je tot geloven, de, auto, de, de automatische Heilige Geest ontvangt. Twee uitersten. In de reformatorische kringen, in de rooms-katholieke kringen, is het gebruikelijk om te zeggen dat je automatisch de Heilige Geest hebt ontvangen. Als je als kind geloofd bent, dat is een veel voorkomende leerling. In de gastmatische kringen, daar is bijna alles wat er in de bolle kop van de mens opkomt, is van de geest van God. Althans, dat beweren ze. En daar zie je dus ook het volledig doorgeslagen, niet geleid bij de Heilige Geest, niet geleid bij de Vader. Die Sjoe staat er eigenlijk bij. En ons is de opdracht om de Sjoe gelijk te worden. Door, zijn, door de Geest van de Vader gelijk te worden. En als ze dat bidden, dan zal hij ons heilige geest geeft. Nou, op zijn tijd, op zijn manier. Om de handen te krijgen? Ja, wellicht. Spontaan? Ja, dat kan ook. En ik vind dat je dat zelf moet wel doen. Heb je de heilige geest ontvangen? Tot geloof van Paulus, die zegt dat te maken. Die vraagt dat ook in de Romeinen staat het voor Vraagt hij dat ook? En dat is geen retorische zin. Bent u vol van de heilige geest? Heeft u ervaring met wat die Shura, wat van johua verschillend heb, profiteer? Dat je plotseling boven natuurlijk de kennis van iemand of iets hebt. Of... Als dus je macht hebt ervaren om een boze geest uit te bereiken. Ben je vol van mijn geest? En dan moet je jezelf antwoord meteen. Dat kan ik niet doen. Dat is. Wat ik zeg, bid. En u zal gegeven worden. Zoek. En u zult vinden. Klop En er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt. En voor die klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt. Of als hij hem om een wissel vraagt, zou je hem een geven als u die slecht bent? Uw kinderen dan goede gaven weten geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is... goede gaven geven aan hen die hen bidden. En die goede gaven... Dat zijn ook de genade, dat zijn voor alle genadega's en de genadega's. De gaven van de Heilige Geest. Hij zal, als je er met je serieus houdt, naar zoekt, zoek, zal hij bovennatuurlijke dingen aan je veropen En Hij zal je kracht geven en hij zal je vol daarvan maken. Je moet willen je moet zoeken en het zal gebeuren. Als je de Bijbel erop naslaat, dan zie je dat Petrus ook niet altijd vol was van de Heilige Geest. Op een gegeven moment gaat hij ook weer de fout in. En dan, en dan, dan is hij een beetje aan het rommelen... Maar er staat ook, dan loopt hij daar, dan valt zijn schaduw op hem en dan zaten dat hij vol is van daar naar Dus ja. Yeah. Nee, en dat was bij de sure, wel zo, maar zoveel is het in mijn leven ook nog niet. Maar, ik wil het wel. graag. Ja. Bij ons thuis, mijn grootvader was een hele open, gelovige man. In zijn leven gebeurde wonderen. Zijn pad voor, voor mensen die ziek waren, onder andere. Mijn moeder, een pad genezen. Uh, gebeurt het altijd? Nee. Maar de mensen die zagen aan hem van, dat is iemand, die Jezus uitstraalt. Ja, dus hij had, had knechts die naar aan de tafel eten en dan bad hij en dan waren die knechts soms ook buiten kerst. Het zijn nou, helemaal met de indruk dat die man praat voor een gok. Dat was voor hen, hè, dat is dan 1920 of zoiets. Hè, dat is onvoorstelbaar. Dat, dat kan helemaal niet. Was hij altijd aan het genezen? Nee, die man had de zaak. En dan moest hij niet ja. werken en dan moest hij moest facturen schrijven. Dat deed hij niet zo goed, geloof ik, maar dat was niet altijd. Maar het gebeurde wel, zijn dit. Zo moet we ons ook zijn. Met elkaar. Altijd met elkaar. Zodat we wel die volheid hebben. Want dan kun je elkaar versterken. De ene heeft die gaten en de andere heeft die gaten. Zo moet het functioneren.